In Italië begint vandaag het proces tegen de bemanning van het cruisegrip Costa Concordia... dat in januari aan de grond liep en omsloeg. Daarbij kwamen 32 passagiers om het leven. Zeven mensen staan terecht, onder wie de 52-jarige kapitein Francesco Schettino. Hij wordt verdacht van meervoudige dood door schuld. Na en het verlaten van het schip terwijl er nog passagiers aan boord waren. Bij gewapende overval op een gokhal in Beverwijk is een overvaller gewond geraakt. Hij is naar een ziekenhuis gebracht en over zijn toestand is niets bekendgemaakt. De politie zegt alleen dat er drie verdachten zijn aangehouden en dat er bij schoten zijn gelost. Er zijn geen bezoekers of personeelsleden van de gokhal in Beverwijk gewond geraakt. In Montenegro hebben de socialisten van oud-president Milo Djukanovic de overwinning bij de parlementsverkiezingen opgeijst. Zijn partij, de DPS, is al 23 jaar aan de macht in de voormalige Joegoslavische Deelrepubliek.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 I need to check for I'll be painting time for that from the subway to my home. And it's ring off my phone. Cheers. Mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik kan en door Slapeloze nachten De zon ben ik kan en Mijn ogen reeds gesloten Ik denk al als ik slaap Ben ik even weg van al mijn dromen Maar in de slapeloze nachten Lichten staren in het duister Met de eindeloze droom Geen reden om mijn ogen nog te sluiten Want ik kan mijn toekomst binnen in mijn fantasie dagdromen en de kansen zien de grenzen leeft mijn leven volledige anarchie. Ik heb gezien, alles kan zo vanander de eengaal. Dus dan de lieve gauw. Mijn insteek is dan de net de Ik zie mezelf niet zo gauw, niets doen. En moet er buiten met mijn tanden in taal. Dus ik lig wakker dan de nacht te dromen. Zonder spanning over wat gaat komen. Morgen beginnen we de dag weer vrolijk. Zie de zon opkomen. Licht wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten. De zon weet langzaam door, mijn ogen reeds gesloten. Ik denk al als ik slaap, wil ik even weg van al mijn dromen. Maar ik heb slapeloze nachten, yeah. en ik wil back to the future, de voetbal de plek van mijn voeten. Ik rij straks de stad, licht sterker. Blikken voor ijzer in de stad, vol met schurken. zo in mijn eentje, mijn visie is zuiver. Zweet in mijn bed, ik in liever naar buiten, mijn gedachten op een master plan. De glas met de daad voor de geeft hoe ver ik ben. Ogen volgen mij net alsof ik in een film zit. Fingers de arts die stil zit klaar voor de, de kiks verslaven. Net als op je aan de hero's die zit. De klok tikt door, tijd om te slapen. Dan blijf ik maar gapen, de zon breekt door. Achter vocht op mijn toekomst, zo'n drang naar morgen, daarom ik licht wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten, in de zon ben ik door. Mijn ogen reeds gesloten, enkel al als ik slapen.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 Ik ben stap voor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 I'm There's a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 the shades a long way a shot in the dark.